9 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Paus Benedictus heeft in een overvolle Sint-Pieter... een staande ovatie gekregen van de aanwezigen. Hij ging op deze aswoensdag voor het laatst voor in de mis. Het applaus hield minuten aan. Benedictus bedankte de gelovigen en riep op tot gebed. Sommige bischoppen waren zo geroerd... dat ze hun tranen de vrije loop lieten. Benedictus maakte maandag bekend dat hij op 28 februari terugtreedt wegens zijn zwakke gezondheid.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 De Oudejaarsconferentie bij de Vara wordt dit jaar gedaan door Theo Maasen. Dat bevestigde hij in De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk vroeg Maasen of het gerucht klopte dat hij dit jaar de Oudejaarsconferentie voor zijn rekening neemt. En daarop antwoordde Maasen met ja. Het is voor het eerst dat de cabaretier uit Eindhoven de conferentie doet. Zijn voorgangers zijn onder andere Freek de Jonge en Joep van het Hek. Het weer op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt en het gaat vannacht licht tot matig vriezen. Morgen gaat het vanuit het westen dooien en dat gaat gepaard met sneeuw en lokaal ook ijzel. Middagtemperatuur ligt iets boven het vriespunt en er staat een stevige zuidenwind. Dit was het NOS Journaal.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 Corinne Kolen is bij mij komen zitten. De amor, de cupido, de eros van Volkskant magazine. Goedenavond. Goedenavond. Morgen dan uh, word ik weer overspoeld met kaarten van Luc, hè, as usual. En dan is het immers Valentijn. En, uh, en Corinne, we hebben het zo meteen over de clichés in de liefde... en of die een beetje opgaan voor Nederlanders. En jij ja. interviewt al, wat is het, langer dan 20 jaar, nee, denk ik joh, wel? Nee, oh, Beledig ik je nu heel hard. <laughs> nou ja, al best wel lang. Nou, best wel lang. Ik kan het je precies zeggen, volgens mij. Want ik reken het altijd uit naar de leeftijd van mijn kinderen. Het is een jaar of acht, zat. 8, 9, 9 jaar interview je Nederlanders over lust ja. en over liefde en dat ja. doe je voor allerlei media voor, de, voor Linda, voor ja. de, van alles en nog wat. Ja. Um, ik ben groot fan, dat hebben de heren van net al kunnen constateren. Er was net je een groepie, ik, ja, ik ik lees gewoon heel graag wat zij schrijven. Ben ja. je een mooie vrouw ook? <lacht> <lacht> ja, ik ben blij dat ik naast je zit. <lacht> uh, dat dus is uh, ja. Tim Hofman, onze internetprofessor van dienst. Die heeft een uh, opvallend slanke NOS-er, namelijk Elger van der Wel, meegenomen. We praten namelijk zo meteen over afvallen met. Apps. En dan uh, bedoel ik niet uh, die blokjes waar Lucas van heeft... maar die op je <laughs> telefoon. Hey, oh, wauw. Goeie. Goeie, hè? Ik heb van de wc. Yeah. Okay. Ja. Goed, wil je mee twitteren? Dat kan. Uh, hashtag today. Uh, gaan we maar snel naar het tennis. Marcella, die kijkt naar Davidenko Dimitrov... Ja, dat klopt. En uh, als we zo even de echte Roger Federer op het centercourt uh, zagen spelen... dan hebben we nu een soort imitatie-Federer. Hij wordt ook wel baby-Federer genoemd. En uh, ja, dat is uh, uh, Grigor Dimitrov, een 21-jarige Bulgaar... die al uh, vier jaar in het profcircuit meedraait. Net als Federer op hele jonge leeftijd jeugd Wimmelden won. En ja, qua spel, uh, qua voorhand, qua techniek... lijkt uh, zijn tennis heel erg op Federer. Dus uh, vandaar dat... Uh, de... Deze Dimitrov wel eens wordt uh, genoemd. Het is een groot talent in ieder geval. Uh, won hier in de eerste ronde van een ander jong talent. Uh, Ozzy Bernard Tomik. En uh, deze Dimitrov die neemt het nu op tegen de Rus David Denko. Dat is natuurlijk een uh, oude Gouwe, 31 jaar, vorig jaar halve finalist. Speelde toen de beste wedstrijd van het toernooi tegen Roger Federer. Verloor toen net in drie sets. Uh, Dimitrov die leidt, zijn drie games uh, gespeeld, 2-1. Er is nog niet zoveel van te zeggen. Maar ik verwacht toch wel een uh, leuke wedstrijd tussen die 21-jarige Bulgaar. Uh, aantrekkelijk tennis speelt hij. Tegen die hele uh, oude, taaie Nicolai Davidenko. Gelijk door naar Ennie Houtkamp. Die zit daar ja. een potje te genieten. Zo. Maar het is wel heel verrassend: 1-0 voor Manchester United. Zojuist uh, in het verhaal van uh, Marcella gevallen: dat doelpunt 0-1. Welbeck, de maker van de goal. Die hoog boven iedereen uitstak. Bij een hoekschop vanaf de linkerkant. En uh, wat een verrassing. Want Real Madrid was sterk. Zo ontzettend sterk. Kansen, Euziel. Uh, we hebben een bal binnenkant paal gezien. Maar het is dus Manchester United dat scoort via die jonge international wellback. Nu probeert Real Madrid iets terug te doen. En ik zei het al, amper op de helft van Real geweest, Manchester United. Maar het staat wel 1-0 voor United. Nu weer goede actie, weer van Real Madrid. Maar is het net Benzema die de bal niet bij een ploeggenoot kan krijgen. En dan gaat... Uh, het team van uh, Sir Alex Ferguson met Welbeck, te maken van het doelpunt, weer in de aanval. Speelt de bal eventjes terug. Gaat de bal naar het middenveld, naar Rooney. Rooney op 10 spelend, dus achter de spitsen. En een hele belangrijke kracht natuurlijk. Rafael de Braziliaan raakt de bal kwijt. Maar Real Madrid kan er weinig mee doen. Overigens, andere wedstrijd is 20 minuten bezig. Daar staat het nog altijd 0-0. Loopt iets achter bij de wedstrijd in Madrid. Omdat er een minuut stilte was vanwege een vliegtuigongeluk in Donetsk vandaag. Waar... Een aantal fans die met een Antonov, hoe is het mogelijk, naar Donetsk vlogen om het leven zijn gekomen. Daar werd over nagedacht voor de wedstrijd keurig. Maar bij Real tegen Manchester United staat het 1-0 voor Manchester United. Doelpuntenmaker Welbeck is topics. Yes, met Luc. We beginnen met een groot probleem in Rotterdam. Daar vrezen de bewoners van de wijk Prinsenland een vossenplaag. Regelmatig uh, zijn ze momenteel weer zichtbaar. Het zijn wel periodes van het jaar, dat moet ik wel zeggen. Maar dit is weer zo'n moment. Ze sluipen hier gewoon inderdaad gewoon rond mijn huis. Op zoek eigenlijk. Ja, ik denk naar voedsel. Ja, dat denk ik ook. Want die beesten die moeten ook eten. En het stomme is, ze vreten echt alles wat ze tegenkomen. Wij hadden inderdaad muschus eenden. En die uh, zijn inderdaad het slachtoffer geworden. Dat is je eigen huisdier waar je, ja, waar je heel veel liefde voor voelt. Is dat toch heel hard om dat te zien? Ik bedoel, en het is ook gruwelijk. De koppen zijn er afgetrokken. Ik bedoel, het lichaam is opengegeten. En zo vind je dan je... Huisdier terug. Oh, vossen zijn twisted, willen mij echt ziek in hun hoofd zijn. Ze. Oh, daar ga ik al, daar ga ik al. Emotie, dat is gewoon emotie. En ik ben gek op de natuur. Ik ben gek op alle dieren en ook de vossen. Maar omdat het dichtbij komt en je huisdieren... ja, dan uh, wordt het lastiger. Ja, want de natuur is natuurlijk hartstikke leuk... maar de natuur moet wel goed, verdoemen met mijn vieze stinkpoten <lacht> erheen af blijven. Waar ik gewoon mij zorgen over maak... is dat dadelijk het aantal zo groot is dat we dadelijk inderdaad de vossen op een gruwelijke manier moeten... Ja, moeten. Ik durf het niet te zeggen, eigenlijk. Nee, ja, maar ik zit, we echt midden in de uitzending, dus moeten wat? Moeten. Ja? Ik durf het niet... Nee, toen maak hem op. Afschieten. Oh. Zeg dat dan, man. Goed, op vier een uh, bijzonder nieuwtje uit Nuenen in de topografie ook wel bekend als Nuenen. Het is namelijk de dag na Carnaval en dan is, als woensdag begin van de vaste periode, en dus eten de roofdieren in de dierentuin van Nuenen vandaag niet. Hoofddierenverzorging Chris Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom? Waarom krijgen ze geen vlees? Um, nou, omdat dat voor deze grote roofdieren eigenlijk heel normaal is. Uh, dat is gewoon onderdeel van hun uh, ja, wekelijkse dieet. Een dag niet, uh, niet eten. Ja. ja, ja, ja. Dus, dus eigenlijk is het helemaal geen nieuws. Die, die beesten die eten dus elke week sowieso een dag niet. Oh, dus u, vast, u laat ze wel vaker vasten? De, ja, de, de vleeseters. Ja, zeker. Dat is, dat is heel normaal. Ja. Ja. Dus uh, waarom hebben we het hier over? Het is gewoon onderdeel van een wekelijkse patroon. Ja. <lacht> ja. Nou, hey uh, <lacht> Het beste. Oké. Okay. Drie dan, problemen bij de NS, die waren er hier rond Hilversum in de ochtend. Goedemorgen. Er zijn uh, treinproblemen in het gooi, uh, op het spoor dan. Uh, ja, treinproblemen, dat is natuurlijk het spoor. Handig. Duh. Wat is er allemaal aan de hand? Ik vraag het aan Mercedes Grootscholte van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het? Wat is er precies aan de hand daar? Nou, bij naar de bussen is een kabel geraakt bij werkzaamheden, bij een overweg. Handig. En uh, nou ja, goed. Dus die overwegbomen gaan niet goed open en dicht. Dan mag je absoluut geen treiner daar laten rijden. Ja, en het niet laten rijden van treinen, dat gebeurde ook volop. Overal waar je keek zag je geen treinen rijden. ondertussen werd het druk geklust om het te repareren. Dat wordt nu gerepareerd. Dat kan ongeveer tot. ...tegen negenen duren. Ja, En als de NS um, en dan uh, is op, tot dat moment geen treinverkeer mogelijk. En als de NS zegt dat het tot negen uur duurt... ...dan bedoelen ze ook dat het tot half twee kan duren. <laughs> Problemen dus. <laughs> uh, oh, sorry, deze is Zeker. Moeilijk. Het is ook vervelend. Deze is ook weer vervelend. Ja, handig. Uh, maar ja, goed, het kan gebeuren hè, dat er iets geraakt wordt... ...en dat er, uh, ja, als het kapot is, moet het gemaakt worden. Ja. Excuus voor de overlast, ah, ja. Oké. Okay. Aanvaard. Zo. Dag. Dag. Ja. Uh, ik heb nog wel een paar vragen. Oh. Oké. Okay. Nou ja, goed. Op twee dan, dat gedoe over het paardenvlees. Dat werd verkocht als rundvlees en dat mag niet. Maar door al dat gedoe loopt het inmiddels storm bij de paardenslagen. Die heeft het namelijk drukker dan ooit. U bent de slager zelf? Ik ben de slager zelf, ja. U bent die uh, schoemelaars aan de overkant van de Noordzee zeker wel dankbaar. Het paardenvlees uh, staat nu wel uh, wat uh, positief in de publiciteit. Ja, precies. Door al die hophef zijn de mensen nieuwsgierig geworden over de smaak van zo'n stukje paard. Nou ja, de mensen werden al gauw nieuwsgierig wat er precies aan de hand was. En dan ga je de voordelen van het uh, paardenvlees uitleggen. En dan zijn ze snel over te halen. Wat zijn die voordelen? Dat je een heel gezond stuk vlees krijgt. Wat heel fijn smaak is. En als de mensen eenmaal een goed, een goed paardenbiestukje gehad hebben... dan willen ze er niet zo gauw iets anders mee. Nee, of zoals ze dat zeggen in de paardenwereld... Once you go blacky, you never go backy. Heeft u in de koeling nou grote stukken hangen? Ja, heb ik. Kan ik ja. die herkennen ja. als uh, paard? Uh, dat ligt aan het binnenste... Ik kijk wel eens naar Ankie van Gunsven, hè? Nou ja, kijk, uh, op dat lange stuk wat je daar ziet, daar zit uh, Anki op. Ja, nu niet meer natuurlijk, hè. Ankie van Gunsven, schouwregel. Ankie van Gunsven wordt nooit gelijktijdig met het paardgeslacht. Heeft u nou het aantal klanten enorm zien stijgen? Uh, enorm, maar wel een 20 sinds uh, gisteren. Ja, zo kwamen gisteren vijf klanten en vandaag een zes. Tot slot dan nog nummer één. Dat is natuurlijk het akkoord over de woningmarkt. De maatregelen hebben gevolgen voor iedereen. De koper, de huiseigenaar en de huurder. De huiseigenaar die zijn huis wil opknappen is goedkoper uit... Op 1 maart gaat de btw op verbouwingen en renovaties opnieuw omlaag van 21 naar 6 procent. Ook bij de hypotheken verandert er veel. Er wordt 30 miljoen extra uitgetrokken voor de startersleningen. Tot slot de huurders. De huurverhoging is niet zo fors als eerst aangekondigd. In plaats van maximaal 9% zou die dit jaar uitkomen op 6,5% zijn... voor de hoogste inkomens. En zo zijn er nog een aantal maatregelen waar Blok en zijn vrienden bij D66, ChristenUnie en SGP druk aan hebben gesleuteld. De reacties vandaag waren nou ja, nogal wisselend. Bouwend Nederland, de club van bouwwerkgevers in het land. De club ook van Ilko Brinkman. Waar kennen we die naam van? Nou, onder andere van. Van de CDA natuurlijk. Ja, okay. Die is positief. Die zegt wat er nu is afgesproken, dat zijn noodzakelijke ingrepen om de bouw weer... Uh, ja, een beetje aan de praat uh, te krijgen. Maar in de politiek wordt er ook tegen die andere kant van de medaille aangesproken. Maar dit is uh, geen akkoord waar je vrolijk van wordt. De uh, gelegenheidscoalitie die blaast de hele huursector op. Die blaast de hele huursector op? Die blaast de hele huursector op? Die blaast de hele huursector op, ja. De huurders die kunnen de rekening betalen. De verhuurders uh, <laughs> die moeten nog steeds een enorme heffing betalen. Dat betekent dat het hele sociale woningbouwcomplex, wat we hadden... dat dat een beetje voor een beetje gewoon volledig verkocht wordt. Dus helemaal aan de markt wordt overgelaten. Dus ja, de, de huurder is hier zwaar los. Kortom, wisselende reacties. Ja, moet je maar weer doen, hè. Luc, dankjewel. Tot, tot, tot zometeen de tweets. Snel naar Andy Houtkamp. We willen zo min mogelijk missen natuurlijk... van Real Madrid, Manchester United. Bijna net zo leuk als uh, Luc deze wedstrijd. Het is uh, 1-0 nog altijd voor Manchester United. Wel in de 20 e minuut. Na een corner van Wayne Rooney. de wedstrijd, Donets Dortmund ook 0-0. En daar de gelijkmaker, jawel. Het is gelijk geworden. Bal vanaf de rechterkant. En wie anders? Er kan er maar één scoren als Real Madrid scoort. Het is Cristiano Ronaldo. Hij kan het met zijn linker, met zijn rechtervoet. Maar hij kan het ook met zijn hoofd. Want hij doet het nu met zijn hoofd. José Mourinho is gelukkig. Want zijn ploeg komt op gelijke hoogte. Uh, ja goed, dat uh, belangrijke uitdoelpunt is wel gescoord door Manchester United. Want als je uitscoort dan kan dat dubbel tellen. Mocht het na twee wedstrijden gelijk staan. De laatste 16, daar zitten we bij. Maar Cristiano Ronaldo loopt één op één. Zeven wedstrijden gespeeld, zeven doelpunten. Mooie voorzet vanaf de linkerkant. Hoog boven alles en iedereen uit. De voorzet van uh, Di Maria, de Argentijn. En de Portugees Cristiano Ronaldo, scoort de gelijkmaker. Dus Real Madrid, Manchester United, 1-1. Snel naar het tennis. Marcella Mesker die kijkt naar Davidenko Dimitrov. Ja, zes games gespeeld, drie-drie eerste set. Dimitrov uh, serveert, dan slaat hij weer zo'n mooie voorhand... Uh, en uh, dwingt hij uh, Davidenko tot het maken van een uh, fout. Die voorhand, ja, die lijkt toch zo op Federer. En ja, je merkt het al, uh, Willemijn, ik ben een beetje fan van die Grigor Dimitrov. Het is een charmeur, ik zat van de week in de persconferentie bij hem. Hij is heel grappig en heel relaxed. Um, ja, hij staat de, de pers te woord als een wereldster, terwijl hij toch pas 21 is. Maar ja, hij is ook al jaren, staat hij te boeken als... De coming man hè, behoort samen met een, een Bernard Tomic, met een Milos Raunic, met een Ryan Harrison. Dat zijn de, de grote jonge namen in tennis en daar wordt veel van verwacht. Dus deze jongen die zit al bij een groot managementbureau, die verdient al veel geld, eh, mooie contracten. En, ja, luister goed, hij is het vriendje van Maria Sharapova. Nou, dus er zullen wel heel wat heren in zijn schoenen willen staan. Maar um, hij uh, zegt daar niets over. Hij zegt, oh, you're trying to trick me, hè, als iemand daar wat over vraagt. Want hij geeft er geen antwoord op. Want dat is natuurlijk allemaal uh, ja, een beetje een geheimzinnige boel. Maar, Heb jij daarna gevraagd, uh, Marcella? Nou, ik niet, maar een collega. We speelden een soort 1-2'tje. Ik Ach. zei, ik durf het niet te vragen. Doe jij het maar. En uh, toen werd er zo gevraagd van... Uh, are you getting tired of the questions about Maria? Uh, dus zo, zo probeerde hij hem dus inderdaad een beetje te tricken om daar iets over te zeggen. Toen begon hij heel hard te lachen. Ik ga er lekker niks over zeggen. Ik hou van mijn privacy. Maar goed, uh, kortom... Uh, uh, uh, het was een hele leuke persconferentie. Leuke jongen. En hij kan gewoon heel erg goed tennissen. En ik geef hem nog goede kans ook tegen die uh, oude... Rot uh, Davidenko. Want dat is natuurlijk een hele goede indoor tennisser. Nou, het staat 4-3 in de eerste set. Um, we gaan kijken of we het eindelijk nog mee kunnen maken. Ik in ieder geval wel. Het is een leuke partij. Zeven campjes gespeeld. Maar we weten nog niet welke kant het op gaat. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Morgen, dan is het Valentijnsdag. En wat blijkt, wij Nederlanders zijn behoorlijk traditioneel... als het gaat om de invulling van die dag. De meeste mensen willen gewoon lekker een dinertje bij Kaarslicht. Nou, Dat komt uit een onderzoekje van datingsitelexa.nl. Kortom, lekker cliché. Corinne Kolen is hier, journalist en schrijfster... onder andere van uh, mijn favoriete rubriek in de Volkskrant Lust en Liefde. Nogmaals een goedenavond. Um, jij interviewt al jaren mensen over hun liefdesleven. Je hebt er boeken over volgeschreven. Is het zo, in jouw opinie, zijn, zijn Nederlanders een beetje clichématig als het over de liefde gaat? Uh, nou, ik denk niet veel clichématiger dan de rest van de wereld. Nee, dat denk ik niet. Want ik las namelijk iets over dat, terwijl ik juist dacht: Zuid-Europa, Italianen, Spanjaarden, daar zitten ze tokkelend op een mandoline onder je balkon. Ja, die zitten een visiematig. Ja, maar dat schijnt dus dat wij erger daar jullie oh, zijn. Ja? Nou, daar weet ik niks van. Dat ja. weet ik niet. Volgens mij valt het juist wel mee. Volgens mij zijn Nederlanders juist heel erg. Uh, het verbaast me dat, dat ze allemaal met een, met karslicht en een dinetje gaan doen morgen. Want de Nederlanders... wat mijn ervaring is, is dat de Nederlanders juist veel nuchterder zijn. Die houden meer van de hele kleine gebaren en helemaal niet van reisjes en, uh, en, en dinetjes. En... Ik ken houdt heel weinig mensen die, die serieus Valentijnsdag vieren. Nee, ik ken ze ook niet. Misschien we, ook. we kijken even naar Tim. Oh, uh, nee. <laughs> Onze internetman. Ik doe nooit zo mee. Nee. nee. nee. En je ik, vriendin? Uh, uh, nee, ja, nee. Ik, ik, ik vind het uh, commerciële grap. Al moet ik zeggen, we stinken er allemaal wel mooi in. En het is toch leuk als je iets ja. krijgt. Ja, nou ja, Stink. kijk, ik had van de week ik, ik had een interview voor De Spits over hoe romantisch ik ben. En ik ben zo niet romantisch dat ik de helft maar verzonnen heb omdat, uh, ik kwam er niet uit. Wat heb je verzonnen, dat? Nou, nee, goed, een beetje aangedikt en zo. Ja. Ik, ja, het, ja. Het, het, uh, wij zijn wel een nuchtere boer, hoor, Hollanders. Zometeen hebben we het over, en dan schakelen we ook even de hulp in van Robert en Brink... over de grote, grootste clichés uh, in, op liefdesgebied. Echt? Bijvoorbeeld uh, zonder uh, goede seks geen goede relatie. Uh, bijvoorbeeld op ieder potje pas een dekseltje. Uh, Robert en Brink die komt dat even toelichten. En Corinne Kolen komt met de definitieve antwoorden. Echt? dat zo. Maar eerst even die Want er is gescoord niet bij Real Madrid tegen Manchester United. Dat scheelde trouwens niet veel op Manchester United dat op 2-1 gestaan. Via weer Welbeck na een goede voorbereidende actie van Van Persie. Maar in het andere gedeelte van Europa, in Donetsk in Oekraïne, is Donetsk door een mooie vrije trap van Serna op 1-0 voorsprong gekomen tegen Borussia Dortmund.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 No mercy. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Zometeen, me, zometeen meer Corine Kolen en Robert ten Brink over de liefde. En Wil je ons volgen op Facebook? Facebook.com slash BNN Today. Woensdag, dat betekent de digi dag bij ons. En onze internetprofessor Tim Hofman is dan weer in de studio. En Tim is niet de enige internetprofessor nee, vanavond. Nee, concurrentie. Naast me. <laughs> ja. Ook nog van de NOS. En wat ziet hij er goed uit. Nou, dank je. Elger van der Wel, de internetprofessor van de NOS. Die hebben ook een eigen. Um, en jij bent hier niet zomaar en eigenlijk ook niet vanwege je hoedanigheid als internetprofessor. Maar ik kwam jou, ja, wat was het, een weekje geleden tegen in de kantine... En ik moest echt 30 seconden kijken. Ik dacht, verrek, jongen, je bent het echt. Ja, er is niet zoveel meer van over. Er is weinig van jou over, ja. Want wat is er met jou gebeurd? Nee, ja, ik, ik, een jaar geleden was ik zeg maar, was ik 84 kilo. En nu ben ik 65 uh, kilo. Dus er is bijna 20 kilo uh, opgegeten. Ongelooflijk, Door ja. monstertjes. Door monstertjes. En toen heb je mij daarover verteld. Toen dacht ik, nou, daar moeten we het over hebben. In onze uh, digital uh, in, in de FIFA-rubriek. Elke woensdag, ja. Want... Ja, want... Vertel maar, hoe ben jij afgevallen? Nou, ik, uh, ik, uh, uiteindelijk heb ik het natuurlijk zelf gedaan, maar ik heb het gedaan met behulp van natuurlijk als nerd uh, met, uh, met gadgets en apps op mijn telefoon. Awesome. Dus niet gewoon Weight Watchers en dat soort dingen, nee, zich. Nee, de moderne manier. Ja. Maar vertel even in het kort, zonder daar een enorm praatje van te maken, maar wat voor apps zijn dat geweest? Nou, het, het, het belangrijkste is geweest, uh, je kan wegen wat je kan sporten, je, maar als je echt wil afvallen, uh, dan moet je minder eten en ik at veel. Ik werk ook vaak in de ochtend en ik om 11 uur naar zijn snoepautomaat en die trok gewoon leeg. En kroketten bij de lunch en uh, s'avonds nog een uh, chips op de bank. Uh, dat was gewoon mijn standaardpatroon. Nou, dat moest dat, om af te vallen moet je dat doorbreken. Dus wat ik ben gaan doen is met een app die eet foodsie gaan bijhouden, heel expliciet. En dan moet je jezelf niet voor gaan liegen, bijhouden wat je eet. Dus hoeveelheden, Kijken hoeveel calorieën dat zijn en dan proberen uit te komen onder de 2000, een man die, die moet 2500 hebben, dus als je echt een jaar lang onder 2000 ja. blijft zitten goed, als man, dat, dat val je af. Dat doe je bij Weight Watchers, hou je dat ook bij, maar dan ja. waarschijnlijk in een schriftje. Waarom is het handiger om het met een app te doen, volgens nou, omdat Nou, er zit gewoon een database in waar al, al die producten gewoon in zitten. Dus je hoeft echt alleen, hoef alleen maar gevulde koek te doen en te zien, die moet ik nooit meer eten, zeg maar. Want het zijn echt heel veel calorieën, maar gewoon rijst en gewoon je avondeten even snel invoeren. Of via de site, dus, dus jij, of je jij voert je zit. het in en die app ja. zegt meteen hoeveel calorieën ja, het zijn? Ja, en die telt het op en dan kan ik aan het eind van de dag zien hoeveel ik heb. En dan kan ik ook bijvoorbeeld als ik nu denk van ik heb eigenlijk wel zin om daar even iets lekkers te eten, dan kan ik zien wat heb ik vandaag op, kan ik in mijn calorie inname op een dag dat nog erbij doen. Dus dat, dat was gewoon heel handig vraag... met ja. zo'n appje, maar daarbij kwam geloof ik ook dat je een soort van concurrentie aanging met anderen. Nee, nou ja, het is het is zeg maar, het is een soort van inchecken op je eten eigenlijk, en je kan dus ook zien wat andere mensen inchecken. En de grap daarbij is dus dat als ik zeg maar chips had, dat mijn vriendin ook begon. Ik zag opvoed ziet dat jij chips hebt lopen eten... of dat jij een kroket op hebt op je werk. Let je wel op, wow. weet je. Je krijgt de sociale controle ook meteen. Dus dat is ja. heel grappig. Um, uh, en wat ik daarnaast ben gaan doen... is, het is niet alleen uh, eten, maar je wil dan ook weten... hoeveel calorieën je eigenlijk verbrandt. Want dat moet in evenwicht zijn. En als, het liefst wil je dat je meer uh, verbrandt dan dat je eet. Dus ben ik ook gaan meten hoeveel calorieën ik... Uh, ...verbrand door te wegen, Dus ik heb een heel klein stappentellertje eigenlijk in mijn zak... Ja. ...die meet hoeveel stappen en trappen ik loop. En het is vandaag 9.940 stappen geweest... ...van mijn 10.000 doel op een dag. En uh, die rekent het ook om in hoeveel calorieën je dan verbrandt. En dan kop je dat aan elkaar, dan kun je het van elkaar aftrekken. Maar en dan, dan word je daar niet helemaal obsessed van? Uh, ik denk dat de mensen zijn er helemaal obsessed zou, van zouden worden. Bij mij valt het wel mee eigenlijk. Ja, het is wel het is een manier van leven... Die je kiest, omdat ik ook echt die 20 kilo kwijt maar, wilde. Kunnen maar dus nou ook is... die, die app de komende vijf jaar nog gebruiken? Ik blijf hem gebruiken, omdat ik er zoveel moeite in heb gestoken dat ik ook op gewicht wil blijven. Dus dan vind ik het voor mezelf gewoon een fijn idee om mm. bij te houden. En ja, sommige mensen vinden dat een beetje obsessief. Maar het is, ik heb ook wel eens een dag dit weekend van mijn vriendin, jarig, nou, Ik heb drie dagen taart gegeten en wil ik veel wat. En doe ik het ook gewoon een weekend niet. Dan heb ik gewoon zoiets ja. van: fuck it. Uh, maandag kijk ik gewoon weer, uh, dan pak ik het weer op. En dan ga ik op de weegschaal staan en hopen dat er niet opeens 5 kilo bij is. Maar dat valt na nou, een weekend ziet ook, het ook al mee. Het fabuleus uit, mij het. Dus, uh, nee, that's, that's maar beetje... heb, jij, heb jij het idee dat afvallen, ik bedoel, dit is natuurlijk een particulier voorbeeld, ja. dat begrijp ik, maar voor jou werkt het. Ik heb had... jij het idee dat dit een, een andere manier van afvallen is, misschien makkelijker voor sommige mensen? Ik was, ik, het was me niet gelukt als ik het niet op deze manier had gedaan. Want? Als ik het, omdat je zo snel jezelf voor de gek houdt en zo onbewust bent. Ik weet nu dat je als mens kun je leven qua calorieaantal op drie McFlurries per dag. Dat weet ik, omdat, ik dat dat ben, veel, omdat je, je dat bent gaan ik doen. Vind het, ik vind het aanlokkelijk klinken. <laughs> ik heb <laughs> het nog een keer een Tim, week jij, proberen. jij hebt je er een beetje in verdiept. Er zijn natuurlijk nou ja, honderden, misschien wel duizenden van dit soort appjes. Ja. Heb jij een beetje in, in je hoofd welke kant deze ontwikkeling... Gaat dit echt een serieuze afvalmethode worden? Net zoals bijvoorbeeld Weight Watchers? Ik denk het wel, man. Want ik zie het ook bij Stop met Roken. Met, uh, er zijn zoveel apps die gaan helpen stoppen met ruiken. En zoveel vrienden van mij doen het ook. Omdat je ziet hoeveel euro je bespaart. Hoeveel teer er niet in je longen zit. En dat is zo, je ziet het heel makkelijk. En het is ook best wel leuk om dan te zien. Van, nou, dit heb ik ook Vooral bespaard. die data. Die zie je gewoon ja, heel duidelijk data, voor je neus. Dat, dat is jou het ook. voordeel. Je, je ja, het het is, is, ze, ze hebben daar ook een hele... Het is altijd mooi, je krijgt meteen bewegingen. Ze noemen dat quantified self. Het is een bewustwording van je, van je gezondheid. Je ziet dat ook al met dat we allemaal rennen met, met Nike Plus dingen. Ja, en nou nou nou dan bijhouden ja, hoeveel we lopen. Nou ja. Bijvoorbeeld, dat is een een bandje voor om je arm en die, die, die, die, die, die trackt ongeveer alles van wat je het doet, zeg maar. En, en um, wat zie je daar dan in, dat je, nou, ja, ja, je ja, hoeveel staf je loopt, je hart biedt, alles. alles eigenlijk. En je kan zelfs al je weegschaal met wifi aansluiten op je telefoon en dan meet hij zelfs de CO2 en dingen en dat krijg je dan op je telefoon. Dus, dat is kortom, echt de shit trouwens. Ja, dat is echt de shit. En wat weet je dan? Uh, van alles. Hoeveel je vetpercentage. Ja, maar dat sowieso. Hoeveel CO2 je uitstoot. En nee, CO2 in de lucht meet, volgens ja, dat, dat meet je volgens mij, hoe gezond jouw lucht thuis ja. is. Of je wel in een gezond huis leeft. Is dus je heel aan de hand voor je Ik zie Corine Kolen je ook al ja. een beetje zuchten. mij ook. Is, is dit een manier waarop jij zou willen afvallen? Ik weet niet of jij dat nou ja, afvallen. Nee, hoor, ik, maar... niet, ik niet. Nee. En ik weet nog dat mijn man ooit veel te dik was. En die kende gewoon al die calorieën uit zijn hoofd. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus die ja. deed het precies hetzelfde. Alleen Zo die had haar gewoon paraat. Die wist precies ja. hoeveel calorieën er in een, uh, een boterham zaten. Bijvoorbeeld. Ja. Het wel een leuke gesprek voor op je valentijns -date morgen morgen. Ja. Ja. Voor Elger werkt het in ieder geval. Want die is uh, bijna 20 kilo afgevallen. Jongen. Dat ziet er goed uit, hoor. Dank je, Tori. Niks Heerlijk. voor je overgebleven. Voetbal. En die houdt afvallen. Ik zit, ja, ik zit zeer aandachtig te luisteren. Het staat 1-1 ja. bij Real Madrid tegen Manchester United. En het staat 1-1 bij Donetsk tegen Dortmund. Want zojuist heeft Dortmund gescoord via Lewandowski. Afgelopen zaterdag kreeg hij nog een uh, rode kaart in de competitie tegen Hamburg. Uh, maar hij mag uh, wel nog spelen in de Champions League. Scoort een curieus doelpunt. Moet je maar een keer op uh, tv terugkijken. Heel vreemd doelpunt. Omdat hij oh. de bal totaal miste. En daardoor gingen twee verdedigers ook helemaal in de fout. Die gleden langs de bal. En toen kon hij zo doorlopen naar de keeper en de bal in het hoekje tikken. Uh, zeer uh, vreemd doelpunt. 1-1 daar dus. Maar Real Madrid, Manchester United einde van de eerste helft. Wat een genot om naar deze wedstrijd te kijken. Welbeck met de voorzet. Nee, het was Evra met de voorzet richting Welbeck. Maar de bal gaat over de achterlijn en dat levert de corner op bij voor Manchester United. En dat heeft eerder in de wedstrijd in de twintigste minuut al een doelpunt opgeleverd. Dus nu wordt het weer gevaarlijk in de slotseconde van de eerste helft. 1-1 de stand, Welbeck 1-0 voor Manchester United. Tegelijkmaker wie anders dan Cristiano Ronaldo. De koppers gaan mee naar voren en dan wordt het gevaarlijk voor... Uh, de verdediging van Real Madrid. Want we uh, kunnen een paar heel aardig koppen. Dat zagen we. Welbeck die de bal kopte. Rooney met de hoekschop. Daar komt die bal. Gaat richting de penalty-stip. Wordt uh, opgevangen door Van Persie. Die legt hem terug. En dan het schot is van Rafael. Gaat hoog over het doel van uh, de Diego Lopez, de keeper van Real Madrid. Maar. Aan het eind van die eerste helft, we zitten in de extra tijd die nog twee minuten zal duren... is het echt genieten van de eerste 45 minuten. Wat een hoogstaand voetbal. En wat is het duidelijk te zien dat hier heel veel geld gemoeid gaat... en dat gewoon de beste spelers van Europa bij Real Madrid en Manchester United lopen. Ook natuurlijk een beetje bij Manchester City en heel erg bij Barcelona. Maar hier staan twee topploegen tegenover elkaar. Zo dadelijk gaan we rusten. Waarschijnlijk met 1-1 bij Real Madrid tegen Manchester United. En dan gaan we snel nog even naar Marcella. A Go Dimitrov. Ja, het is uh, spannend. 6-5 eerste set voor uh, die Grigor Dimitrov, die 21-jarige Bulgaar. Er zijn nog geen kansen geweest, geen enkel breakpoint. Dus uh, de heren serveren goed. Uh, als ik, uh, ja, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, dat heb je al gemerkt. ben een beetje voor die Dimitrov, want ja, jong talent. Hij is tien jaar jonger dan Davidenko Denko. En je zit te wachten tot hij een keer echt gaat doorbreken. Staat trouwens al 41 op de ranglijst. Davidenko Denko 37, dus ook niet zo gek dat het heel gelijk opgaat. En het is trouwens een leuke wedstrijd, ook voor de toestand. Want ja, de eerste partij, Federer 6-3-6-1 winnen van Zemja... dat was natuurlijk te eenzijdig, daar was niet zoveel aan. Dit is natuurlijk veel spannender en nog lang niet klaar. Dus uh, 6-5 voor die Dimitrov als uh, Davidenko gaat serveren. Het blijft dus nog spannend wie deze set uh, als eerste gaat winnen. Radio 1, het NOS-journaal. Met de Evers de Franse premier Erol heeft in een tv-interview erkend dat zijn land dit jaar niet zal voldoen aan de Europese begrotingsnorm van 3%. Hij bevestigt de cijfers van de Franse Rekenkamer en die stelt dat de regering uitgaat van te rooskleurige groeicijfers. Erol is overigens niet van plan extra te gaan bezuinigen.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 Paus Benedictus heeft in een overvolle Sint-Pieter... een staande ovatie gekregen van de aanwezigen. Hij ging op deze aswoensdag voor het laatst voor in de mis. Benedictus maakte maandag bekend dat hij op 28 februari terugtreedt... wegens zijn zwakke gezondheid. En er worden steeds meer plofkraken gepleegd op geldautomaten. Vorig jaar is bijna 130 keer geprobeerd zo'n automaat op te blazen. Tegelijkertijd worden bankkantoren veel minder vaak overvallen. Dat kwam vorig jaar nog maar vier keer voor. En dat komt vooral omdat de medewerkers... niet meer bij grote sommen geld kunnen. En dat is zoveel nieuws van dit moment. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Cookie-meldingen, dat zijn die uh, vervelende pop-ups die je duizend keer per dag moet wegklikken. Die worden nu misschien weer afgeschaft, terwijl ze net verplicht zijn. Er was uh, een debat daarover, zometeen hebben we het erover. En Corille Kolen schrijft er van Lust en Liefde onder andere in de Volkskrant. Die is hier, zometeen hebben we het over de allergrootste clichés in de liefde. Ingeleid door All You Need Is Love Man, namelijk Robert ten Brink. En wij gaan kijken of die clichés waar zijn. Bijvoorbeeld, um, in elk goed huwelijk gaat er wel op een gegeven moment iemand vreemd. Dat soort clichés. Zometeen meer. Maar eerst, het is mooi. I Oh, ik zei, mooi. Het is niet meer leuk natuurlijk. Het doet me denken aan de sportsomer uiteraard. Toen werd het heel veel gedraaid. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Radio 1. BNN Today. Marcella, hoe is het met je lievelingetje? Ja, goed hoor. 7-5 staat er op het scorebord voor Grigor Dimitrov. En um, als ik heel eerlijk ben, hij is ook wel net iets beter, hoor. Want uh, ja, hij speelt tegen die Rus, Nikolai Davidenko... natuurlijk een hele taaie en hij is nog lang niet klaar met hem. Maar als je de feiten bekijkt, hij slaat vijf aces. Eentje maar voor Davidenko. Zijn service loopt veel beter. 81% eerste services in. Dus ja, dat tikt aan als je op een indoorbaan speelt. En totaal aantal punten wint hij 35. En 26 puntjes maar voor Davidenko. Dus alles bij elkaar is het eigenlijk wel een verdiende eerste set winst. Er waren dus geen breekkansen tot die afgelopen twaalfde game... Dat ene setpoint werd meteen gemaakt door Dimitrov. Mooie rallies, veel loopwerk, goede pasings. En uiteindelijk een gemiste volley van Davidenko in het net. Dus de eerste setwinst is binnen voor de 21-jarige Bulgaar. 7-5 voor Grigor Dimitrov. Verder met Valentijnsdag, of tenminste, daar is het mee te maken natuurlijk. Kietjerige kaarten, rode, rozen, zoetzappige liedjes, dineetjes bij kaarslicht. Morgen, dan is het Valentijnsdag. En de meeste Nederlanders gaan dat vieren. Lekker traditioneel, blijkt het onderzoek. Lekker met een dineetje bij kaarslicht. Nou, wij vroegen ons af, zijn we verder ook zo clichévol als het om de liefde gaat? Daarom is de schrijft Corinne Kolen hier, onder andere. Ik heb het al gezegd voor het Volkskrant Magazine. Interviewt zij mensen over hun liefdesleven in uh, liefde en lust... En ze weten dus alles over clichés in de liefde en de waarheid daarachter. Wij gaan dus onderzoeken wat is nou waar en wat is niet waar. En dat doen we aan de hand van stellingen. En die worden prachtig ingeleid door die andere grote Nederlandse liefdesgoeroe Robert en Brink. En we beginnen bij cliché nummer 1. Vanaf de prille basisschoolliefdes tot stiekem in de bejaardeflet... we zijn altijd op zoek naar een partner. En niemand hoeft bang te zijn om alleen over te blijven. Tussen alle 7 miljard mensen op deze wereld is er altijd één geschikt... En daarom luidt de aloude stelling: Op ieder potje past een deksel. Ja, en dan hopen wij aan tafel toch, Tim? Allemaal van laat het waar zijn. Ik denk het wel. Ja, ik denk van wel. Jij denkt van wel. Ja, maar ik ben niet de expert als het gaat om vrouwen. Corine, ik denk het? het? Ook. Ik denk het ook. Ja, weet ik, ik, ik heb alleen maar, wat jij zegt, zes, zes jaar lang al die mensen geïnterviewd. Dus ik heb er niet voor gestudeerd. Maar ik heb ze wel gesproken. Wel, en ik denk, weet ik veel hoeveel paren ja, een dat stelletjes ja, en stelletjes en geïnterviewd. Ik denk wel inderdaad dat het klopt. Ja. Dat, uh, en als het niet past, dan maak je het wel passend. Want ik heb, wat, wat ik altijd heel grappig vond, was dat je... Dat, nee, wat, ik, ik, uh, ik interviewde voor de volksdag in het begin inderdaad, echt paren. Of mensen die iets met elkaar hadden. En ja. dan, Eerst de vrouw en daarna de man en die man die had je dan vaak nog helemaal niet gezien. En dan uh, zat die vrouw uit te leggen hoe ontzettend knap die man was... en een prachtige ogen en een geweldige kaaklijn... dat je dacht van oei, nou komt er straks een geweldige man binnen. En dan kwam er een man binnen en dan dacht je... Oké, okay, weet je wel. <laughs> maar dat was voor haar, dat gewoon echt, die prachtige ogen, die, die man, dat, dat klopte voor haar. Zij, boe, zij zag daar die mooie ogen in ja. en die geweldige kerel. Dus dat, dat vond ik echt ontroerend. Eigenlijk. Maar we hadden het erover op de redactie. We dachten, ja, er zijn toch mensen die zijn gewoon onbemiddelbaar. Dat moet. Wie dan? Hier aan tafel bedoel je? Nee, gewoon zeg maar iemand uh, bij okay, en bijvoorbeeld. Zie je daar de regisseur? Nee, algemeen Oh, mij. Patrick Cox. Komt ja. met je naam nou op de radio. Die heeft een hele leuke vriendin. Nee, maar er zijn, er, er, heb jij in al die jaren dat je mensen interviewde, uh, dus stelletjes, maar, maar, ik nu, heb maar nu mensen nu alleen een ook. een jongen geïnterviewd, maar dat, dat moet nog in de krant komen. En de jongen die jongen die was 25 jaar en die had nog nooit seks gehad en ook nog nooit gezoomd. En die had daar een heel mooi verhaal over. En die, die is wel tamelijk onbemiddelbaar, maar hij is een van de uitzonderingen. Wat was dat mooi. Ja, aan het verhaal dan. Ja, ik vind elk verhaal wat bijzonder is en afwijkt van het andere, dat vind ik mooi. En uh, ja, hij, hij sprak daar. Hij, hij was niet zielig. Dat was het mooie. Het was een keuze en ook wie niet. Want hij was vroeger heel erg gepest. En, uh, dus dat, hij, hij had zich gewoon afgeschermd en liet zich door niemand meer pijn doen. En daardoor dan moet je dus ook geen mensen dichtbij laten komen. Want hij ja, ja. heeft je altijd pijn gedaan. Is het iets wat jij zegt? Ja, ik denk het dus wel. Op elk potje past een dekseltje. Um, daar, daar word je ook heel blij van, denk ik, na, na jaren van interviews. Jezelf? Ja, is dat niet een, heb je nu een heel rooskleurig beeld van de liefde... nu je dat kan constateren? Um, nou, nee, niet een rooskleurig beeld. Ik heb wel een, een, denk ik, realistischer beeld. Ik dacht vroeger altijd inderdaad dat het ging om... dat, dat echte liefde ging om fantastische uitspattingen. Weet je wel, een mooie reizen, je vrouw meenemen... een hele mooie sieraden. En intussen en begrijp ik wel dat het daar helemaal niet over gaat. Dat het juist om hele kleine dingetjes gaat, zoals een band plakken... of even een ontbijt maken als iemand ziek is. weet je Gewoon, Mensen willen gezien worden, mensen... ...willen niet uh, verwend worden. Mensen willen gewoon gezien worden in wie ze zijn... ...en hun kleine behoeften. Wil jij een keer met mij uit eten en het allemaal uitleggen? <laughs> zo zoek je iemand. iemand. Ik snap er niks van. Man. Nee, snap je echt niks? Nee? Nee, Waar snap je in? daar niks van? Ja... Heb je een vriendin? Kom op, ik ga niet mijn privéleven op tafel gooien. <laughs> ik ben gewoon niet zo goed met maar wat met snap je vrouwen aanvoelen bijvoorbeeld. Maar ik, heb je een vriendin of niet? Ik, uh, uh, ik, ik zeg, ik uh, gooi de... niet mijn privéleven op tafel, nooit. Dus maar dat is een uh, hele simpele vraag. Het dus is niet eens bijna. It's difficult. Begrijp ik hieruit? Het ligt wat ingewikkeld. <laughs> ja, maar goed. Uh, één ding dat je niet begrijpt aan vrouwen, dat wordt al lastig. Ja, ah, noem ik, één nee. ding. Uh, ik begrijp wat ik niet begrijp aan vrouwen. Uh, ik kom er zo op terug. Denk er even over ja. na. Robert de Brink heeft nog een mooi cliché. Natuurlijk bestaat een relatie niet alleen uit seks. Een beetje met elkaar kunnen praten is ook belangrijk. Maar kun je een relatie hebben zonder seks? De stelling luidt, zonder goede seks geen goede relatie. Corinne? Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Maar er zijn toch wel mensen die, die gewoon op een gegeven moment hebben afgesproken... joh, van mij hoeft het ja, niet meer zo dat, lang dat maar dat lekker zitten. Nooit, dat, uiteindelijk wordt dat niks. Uiteindelijk is dat toch het begin van het einde. Maar hoe seks dat haalt toch... Weet je, hoe, hoe lang je verhouding ook is... en hoe... Uh, weet je, je, hebt uh, vooral als je ook kinderen hebt... dan wordt het toch een beetje een bedrijf... wat je, wat je, wat je voert met z'n tweeën. Of je wilt of niet. En die seks, dat haalt gewoon de ruwe kantjes eraf. Het zorgt ervoor dat je weer eventjes op adem komt. Het haalt en, de ruwe kantjes eraf. Ik denk, ja, juist ja, andersom. Het brengt ook kantjes erin. Ja, ja ik, dat ik, toch? Uh, ik wat, uh, wat dan? Nou, nou ja, je hebt het zorgt voor een ruwe pakket. Je hebt het allebei over andere ruwkantjes. Het zorgt voor een beetje pit, toch? Die seks. Ik bedoel, andersom. Oh ja, nee, nee maar bedoel, de een beetje dood. Van de verhouding. Ik bedoel, als je ja. gewoon irritaties en zo, dat verdwijnt als sneeuw voor de zon als je weer goede seks hebt gehad. Ja, en anders, je. en anders praat we in ieder geval minuten niet over dat soort dingen, toch? Dan, uh... <laughs> ja, zo zit ik dan. Zie je? Ik begrijp het Maar, maar is van. jouw ervaring met al die mensen die je geïnterviewd hebt... Als, als mensen het hadden over relatie, we hebben geen seks of slechte seks... dan was het ook over het algemeen geen goede relatie? Nou, ik, uh, ik heb ook in de Linda inderdaad een rubriek... en het gaat over de verlaten vrouwen. Het klinkt supermelig, maar het is een heel dramatische rubriek. Het gaat over vrouwen die verlaten zijn door hun man. En daar is heel vaak sprake van geen sekspoed tussen die mensen. En dan op een gegeven moment, dan gaat dat knagen... Of bij de een of bij de ander. Maar het is gewoon. Bedoel, nou, in dit geval een... bij de man. Want de vrouwen zijn steeds ja, verlaten. heb ik. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. In dit geval bij de man. En uh, maar, uh, wat wou ik nou zeggen? Nou, dat dus uiteindelijk de man weggaat als hij ja, geen seks Ja, Dat die man uh, inderdaad weggaat op het moment dat er geen. Uh, ja, maar vrouwen gaan ook weg bij mannen. Want uh, oh nee, dat wou ik zeggen. Ja, dan heb je op een gegeven moment een soort van veredelde vriendschap, en dat is toch niet wat je wil. Dan, dan ja, nee, ik, bedoel, ik, ik sta volmondig achter ja. uh, de, jouw conclusie. Dat ja, snap ik, nou, ik, ik, ben er, ik ben er echt van overtuigd dat seks veel belangrijker is dan heel veel mensen pretenderen. En ik ook. heb wel eens, uh, hoe heet die, um, uh, Freek de Jonge horen zeggen: geen gezeur, je moet het gewoon blijven oh, doen. Ja, ja, ja, een... ja, maar dat wil ik toch weer niet horen. Ja, van maar, maar Linda de Mol ook wel, die zegt volgens mij: hetzelfde ja, ja dat wil ik ook niet horen. Van. Wil nee. je ook niet <laughs> okay. Eigenlijk wil ik niet horen van mensen, want je moet gewoon. Je praat eigenlijk liefst niet over seks en uh, relaties. <laughs> het, is, het is dat het je vak is, maar anders hoeft het niet. <laughs> maar die, die mensen voor de Linda, dat zijn dus vrouwen die verlaten zijn. Dat ja. zijn echte mensen, die interview ja. jij. Hoe kom je aan die mensen? Ja, Die melden zichzelf aan. Altijd. Waarom in godsnaam? Nou, dat is heel simpel. Die mensen die vinden het fijn om hun verhaal te vertellen. Die zijn verlaten door hun man. Die zitten vol met rancune, verdriet, pijn. En wat is er nou heerlijker dan dat er een mevrouw tegenover je zit... die vol begrip naar je luistert. En dat ook nog eens mooi opschrijft ook. En ze staan er onder eigen naam in. Nee, dat niet. Nee, Het is wel anoniem. En de okay. Volkskant ook. Hè. Het ja. ook anoniem. Maar het is een beetje als, alsof je een fotograaf uitnodigt... die een mooie foto van je maakt. Het Want is je altijd... wordt gekend. Dat ja, is je het. wordt gekend en je wordt gewoon mooi geportretteerd. Alleen niet op, op beeld, maar gewoon in, in schrift. Is er, klinkt ook een beetje als een soort therapie voor sommige mensen. Ja, soms werkt het ook wel zo. Soms zeggen mensen dat ook. Van, nou, nu nu heb ik dit, ben ik het kwijt, nu is het mooi opgeschreven... en nu kan ik verder. Het is natuurlijk helemaal niet waar. Want over twee weken begint het gewoon weer opnieuw. Maar, uh, huilende vrouwen ook. Uh, ja, huilende vrouwen. Zeker, ja. Zeker. Doe je ook mannen? Ja, ik doe ook mannen. Ik kom graag bij je langs. Ik vind zeker. het ook leuk om bij, bij mensen thuis te komen. Ga, jij gaat helemaal niet bij mij langs komen. <laughs> nee, ik had laatst ook een vrouw. Dat is een heel mooi verhaal. Die had een, uh, volgens mij moet het er ook nog in komen. Dat was een vrouw die een uh, uh, geheime minnaar had. En die minnaar die stierf. Nou ja, en die, en die vrouw heeft dus geen afscheid van hem kunnen nemen. Ze heeft iets van acht tot tien jaar, weet ik veel, heel lang een ja. verhouding met die man gehad. En nou ja, ze, had, ze heeft nooit afscheid. Dus ze wist niet eens dat hij dood was. Uh, hoe ah. Uiteindelijk is dat Oeh, en ze ja. kan verdriet ook met niemand delen, dan nee, met niemand? Oh, dat is dus ook maar oh, een drama. Trouwens, oh. uh, ja, en niemand Jezus. wist ervan, dus ja, dat is ja, dat maar is dat komt echt... toch veel vaker voor dan je denkt. Ja, komt veel vaker. Sluit voor er trouwens een... mooi aan bij Precies. Het laatste cliché ja. van Robert en Brink. We beloven elkaar aan het altaar eeuwig trouw, maar stopt dat niet zodra we van het altaar weglopen? Want hoe trouw zijn we eigenlijk? De stelling is in bijna ieder goed huwelijk pist er iemand buiten de pot. Ja, is dat zo? Gaat iedereen... ook, ook is het een goed huwelijk huis wel een keer vreemd? Nou, ik weet niet of deze stelling opgaat... maar ik denk wel dat als er uh, vreemd gegaan wordt... dat dat niet zegt over de kwaliteit van het huwelijk. Grijp je wat ik bedoel? Dus ik draai die stelling even een, een slagje om... Maar uh, ik, ik denk... Ook oh, geleden, hele gel natuurlijk niet alleen huwelijk, hè ook gewoon samenwonen, ja, maar... Ja, ja, gewoon, broer, relaties ook okay, oh, gelukkige sorry. relaties, gaan gelukkige relaties. Dat hoeft uh, absoluut geen belemmering te zijn. En als we vreemd. verder gaan, als we zeggen vreemdgaan kan we misschien wel een relatie redden? Nou, dat kan ook. Ja, ik heb ook een vrouw gesproken die inderdaad, uh, die stond een paar weken geleden toevallig precies zo'n verhaal in, ja. Ja, Een vrouw die helemaal vastgelopen was in haar huwelijk. Ze was nog jong. Ze was heel jong getrouwd. Ze was volgens mij nog geen veertig. En die was een of de rare Italiaan tegengekomen in Amsterdam. Gewoon totaal niet haar type. Maar die was zo super relaxed. En die reed haar de hele tijd rond op zijn scootertje in door Amsterdam. Ze ging over koffie drinken. En dacht van: jee, zo kan het leven ook zijn. Maar ja, dat bloedde natuurlijk enigszins dood. En uh, nou ja, die, die man die ging in therapie, zei. En op een gegeven moment, ja, ze waren weer bij elkaar. En die, ja. die, man blijft toch, die Italiaan blijft nu een leuke herinnering. En, en het is weer ja, gelukkig. Oké, okay, dus hebben. het kan je relatie oh. redden, maar je moet het niet vertellen, natuurlijk, aan je partner. Nee, je dat moet dat sowieso, niet vertellen. Nee, dat sowieso is... niks vertellen. Nee, je moet gewoon. Of vreemd vreemd. Of niet als, je, je moet, als je vreemd gaat, moet je het vooral voor jezelf houden. Als je dat niet kan, moet je het niet doen. Dat is fijn. Ja, Hoezo? Ja, Tim. Ja, nee, goed. Dan kijk je even af. We zijn in de R. Ik heb hier niks mee van doen. Marielle Kolen, dat zijn mooie verhalen van allemaal echte mensen. En het boek waarin een deel van jouw columns gebundeld zijn. Dat heet maar Met haar had hij wel seks. En dat ligt nu in de winkel. Ik ga het kopen. Mag je niet zeggen? Nou, dat mag wel. Van mijn boekenbonnen van mijn oma. Goed. Ja. Of van mijn belastinggeldsalaris. Ik weet het nog niet. I've seen it all before, but I never thought I'd warn you. When we're struggling to think straight, there's another change in us. And we both knew this time. Tell me oh, you, remember where we started? We're caught up in love, but shaky hands, you fickle hearted. I remember you were puffy, odd in the morning. The teenage daughter i've seen it all before but i thought you knew better and she'll never look the same way there's another change in her and we both knew this time Dog is dead. Teenage daughter. Snel naar Andy. Hoe is het daar, jongen? Het is goed. Het is vier minuten in de tweede helft. En uh, Real Madrid tegen Manchester United staat 1-1. Overigens ook bij Donetsk tegen... Borussia Dortmund, tweede helft. Maar wat een genot om naar beide ploegen te kijken. En uh, ze blijven ervoor gaan. Allebei uiteraard. Want als je zo'n mooie eerste helft hebt neergelegd. Dan moet je ook de tweede helft heel veel leuke dingen kunnen laten zien. Balbezit voor Real Madrid. Aan de rechterkant is het uh, Ronaldo die... Uh, of nee, Eusiel die probeert de bal onder controle te krijgen. Dat lukt niet. En dan uh, gaat... Uh, Manchester United eruit. Maar is het even uitkeken geblazen voor uh, de rechtsback. Die het heel moeilijk heeft. Rafael heeft al een gele kaart. En raakt de bal nu ook kwijt. En dan is er balbezit weer voor Mesut Euziel, de Duitser. Goede voetballer is dat. En uh, plaatst de bal naar de rechterkant. Naar Di Maria. Die Maria met links. De bal richting Benzema komt niet aan. En dan kan Manchester United weer uh, even uitverdedigen. Maar blijft de druk van uh, Real Madrid groot. Maar nu zijn ze wel echt weg met Evra. Aan de linkerkant speelt de bal even naar... Uh, Shinji Kagawa, de Japanner. En dan uh, gaat de bal weer helemaal terug. Goed, we zitten dus in de tweede helft. Uh, vijf minuten gespeeld. Hele mooie wedstrijd om naar te kijken. Hier doe je het allemaal voor. Met uh, de absolute toppers. Met uh, Van Persie en Ronaldo. Maar vooralsnog is Ronaldo de winnaar. Omdat hij een keer gescoord heeft. Van Persie nog niet. Wel, wel back voor Manchester United. En zo staat het. Terwijl nu Ronaldo een klein beukje krijgt. Na 51 minuten spelen bijna. Nog altijd 1-1 bij Real Madrid tegen Manchester United. En Marcella bij het ABN Amro Tennis die kijkt naar haar liefje, die doet het goed, hè? Ja, Grigor Dimitrov, ja. Gewoon een heel groot talent, uh, 21 jaar. En hij heeft zo even Davy weer weergebroken in de vierde game. Dus hij leidt nu 7-5 en 3-1. En ja, ik heb hem in de eerste wedstrijd zien spelen tegen Bernard Tomek. Uh, twee van die uh, grote toekomstige toppers. Um, ja, toen speelde hij wat wisselvallig. Ik vind hem vandaag een stuk beter spelen. Veel steadier. Ze uitstekend. Staat al op uh, acht aces. Ze viert uh, rond de 200 kilometer uh, per uur. Gaat nu naar het net. Ja, daar uh, lokt die Davy Denko er een beetje in. Die uh, slaat dan fout. En dan is het weer 40-15. Heeft die gamepoint voor 4-1. Hij beweegt goed. Um, ja, dit, deze jongen kan echt heel erg ver komen. Als hij het uh, heel rustig uh, in zijn hoofd houdt. Want je weet natuurlijk nooit hoe het daar uh, allemaal uh, mee gaat aflopen. Maar voorlopig uh, speelt hij goed. En wie weet kan hij hier ook in dit toernooi nog wel eens heel ver komen. Hij doet het uitstekend tegen Nicolai Davidenko, Man die hier voor de tiende keer speelt in Ahoy. Vier keer in de halve finale stond. Vorig jaar nog in de halve finale. Van Roger Federer verloor 6-4 in de derde set. Dus kortom, dat is wel een uh, hele goede tegenstelling. Dus uh, het geeft al aan hoe goed deze Dimitrov uh, staat te spelen. 7-5-3-1 dus voor het jonkie. En uh, kijken of hij uh, dit kan volhouden. Verlomme koekjes bij de bokeemusie. Ja, toen. Leuk hè, Enig. Cookies. We hebben het over cookies. Er is net gedebatteerd door de Tweede Kamer. Ja. Over de cookiewetgeving. Die, die irritante pop-ups die het, het krijgt... als je naar een website gaat. Uh, daar, dus die zijn we net bezig druk aan het wegklikken. En nou is er over gedebatteerd om ja. ze maar weer helemaal af te schaffen. Ja, even in het kort. Cookies uh, krijg je als je website bezoekt. De cookie dan, kan dan precies zien wat je uh, doet op die site. En soms ook wat je op andere sites doet. En daar kunnen ze bijvoorbeeld reclame op afstemmen. Voor de luisteraar die dit niet wist. Dit is een cookie. Ja. Debat net gehad. Uh, de SP wilde er helemaal vanaf. En minister Kamp van Economische Zaken. Die moet dit allemaal uh, verantwoorden. Die zegt, uh, we gaan er naar kijken. Um, jij weet het ook Elger. Jij ziet het ook nog steeds. Nu.nl heeft een balk bovenaan de pagina. Um, en eigenlijk... Um, accepteer ze niet automatisch. Dat is bij nu.nl een beetje een moeilijk geval, vind ik. Nee, je, je hoeft zeg maar niet, is die site, je komt de site al op... en dan zie je bovenin die balk, waardoor je al op de site bent... en als je gewoon doorklikt, dan accepteer je ja. door het doorklikken... Ja, op de site de cookies. Nu, nu krijg je zo'n cookie in your face. Eh, ja, en, ja. Dan en dan moet je dan het accepteren, je moet accepteren om de site om te op te komen. Je ja. moet expliciet eerst klikken, ik ja. wil die cookies. Ja. En dat en, verandert nu in... Gaat gaat de minister hooppunten. naar kijken. Hooppunten. Naar, naar bovenin een balkje, ja. dat je dan... Ja, meer een melding van, die is er... Als je op deze site zet, accepteer die cookies wil je ze niet, dan moet je weg. Ik vind het dus goed je... dat ze hiermee bezig zijn. Even dat voorop, zolang het om onze privacy-gegevens staat... Uh, dit moet je niet in de wind slaan, het moet erover geluld worden, toch? Ja, nee. zeker. Maar waar, komt het erdoor, is de verwachting? Uh, is wat, ik, ja, dit, als ik dit hoor, denk ik, dit lijkt me heerlijk, de... zo boven in beeld. Iedereen, waar... iedereen in de Kamer is het wel eens dat dit niet werkt, wat we nu hebben. Ja. Maar niemand weet nu eigenlijk wat nee. we precies wel willen. Want de, de wet is ook heel hard dat je echt die expliciete toestemming moet geven. Dat is in die wet vastgelegd, die cookiewet. En dat doe je door zo'n pop-up in je feest. Ja, dat kan niet want anders. Want een balkje bovenin is niet expliciet toestemming. Nee, de gemiddelde leeftijd in de kamer is 103. Uh, dit is weer een technisch onderwerp met internet. Dus ik ga er wel even overheen voordat iemand het begrijpt en er iets mee kan. Kortom, het laatste is er nog niet over gezegd. Andy. 54 minuten gespeeld. Het was net een belangrijk moment in de wedstrijd. Staat 1-1. Evra ging er vandoor met de bal. En werd even op de hielen gelopen door Varane. De verdediger van Real Madrid. En de scheidsrechter de vloot niet. Als hij wel had gefloten, Het was wel buiten strafschopgebied, Maar had hij ook zomaar een rode kaart kunnen geven. Maar nu gebeurde er niets. Overigens een zout. ook weer tegen... Het spel in zijn, want Real Madrid is in de tweede, sorry, tweede helft een stuk beter weer dan Manchester United. 1-1 de stand. Overigens ook bij Donetsk Dortmund diezelfde stand. En uh, nu heeft Real Madrid heel even de bal. Maar is het Welbeck die de bal heeft overgenomen voor Manchester United? Speelt de bal naar de linkerkant, naar Evra, de aanvoerder. Die speelt de bal door naar de Japanner Kagawa. En uh, zo blijft uh, nu eventjes uh, Manchester United in balbezit. Als uh, Michael Garrick de bal breed geeft en hem weer terugkrijgt. En uh, nu eventjes het tempo uit de wedstrijd haalt Manchester United. Want het tempo wordt enorm opgeschroefd door Real Madrid. Het heeft nog geen doelpunt opgeleverd. Nu wel een uh, overtreding gemaakt door Euziel. En mag uh, Rooney een vrije trap gaan nemen voor Real Madrid tegen Manchester United. Heet bijna 56 minuten gespeeld. Zowel in uh, Donetsk als in uh, Madrid. Bij Real Madrid tegen Manchester United staat het net als bij Donetsk tegen R Borussia Dortmund. 1-1. En nog even kijken of die... Nee, nee. Willemijn Veenhoven. Zometeen meer Andy Houtkamp bij Langste Lijn. Uh, ik geef het laatste woord weer weg aan de vrienden van de show. Als eerste cabaretier Caroline Borgers. Hey Willemijn. Jennifer Lopez lanceert deze week haar negentiende geurtje. Ik heb ze allemaal. En als je juist de volgorde opspijt, krijg je Chanel nummer 5. Oké. Okay. En dan GroenLinksman Jesse Klaver, die staat op zijn strepen. Goedenavond, Willemijn. Dit kabinet wil een sociale leenstelsel invoeren. Vandaag hebben we daarover gedebatteerd. En het kabinet rekent een beetje op de steun van GroenLinks. Ze hebben ons nodig om het door te krijgen. Vandaag dus heb ik duidelijk aangegeven dat dat, wat mij betreft, niet gaat gebeuren op de manier zoals het er nu is. Het kabinet wil 1,2 miljard bezuinigen op studenten. zonder dat ze daar gelijk iets voor terugkrijgen. Wat mij betreft kan dat niet. Als je al een sociaal instelsel neemt. dan moet je ervoor zorgen dat er meer geld beschikbaar komt. voor de kwaliteit van het onderwijs. dat studenten daar vanaf de eerste dag van gaan profiteren. Helder. En uh, last but not least, uh, mijn eigen lieve moeder, Paula Veenhoven. Hi, lieve kind. Nou, vandaag uh, zo'n leuk tafereeltje gezien. De eerste, het eerste moedertje. Dat uh, in de zon voor haar deur. Uh, op een laag stoeltje met een kop koffie. zat te genieten van de zon. En naast haar op een kleedje vier kindertjes. Nou, schattig, hartstikke leuk. Ik zou zeggen. Uh, kom nog eens uh, een tostie eten bij me. Ja, mama, kom snel weer. Dankjewel, Corine Kolen. Dankjewel, Tim Hofman. je Elga van der Wel. Ja. <treeks> Europees Voetbal, op Radio 1. Morgen om 7 uur in de Europa League. Voorzet. En daar prachtig zegt. Wat een goal. Ajax, T.O.A. Boekarest. Indraaiende bal bij de tweede paal. Mooist Dan gaat hij erin. Ja. Zit erin. 2-1. En ook het Alienambro Tennis Toernooi. West langs de lijn. Morgen om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.